Joris Stubinitski met het NOS-journaal. Een groot deel van de bedden in noodopvanglocaties is leeg. Bijna een derde wordt niet gebruikt, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. Het gaat om 15.000 bedden. Er komen minder asielzoekers naar Nederland... en veel mensen die hier al zijn stromen door naar huurwoningen. Toch komen er dit jaar duizenden bedden bij. Dat is volgens het kabinet handig voor als de vluchtelingenstroom toeneemt. Het kabinet heeft twee plekken in de Noordzee aangewezen waar windmolens mogen worden gebouwd. Het zijn twee stroken, die liggen zo'n 20 kilometer uit de kust van Noord- en Zuid-Holland. De extra windmolens zijn nodig om de doelstelling te halen dat Nederland over zeven jaar 16% van zijn energie duurzaam opwekt. In Hongarije zijn zeker drie doden gevallen bij een explosie op een schietbaan. De slachtoffers zouden leden zijn van de explosieve opruimingsdienst... De oorzaak van de explosie in Hongarije is nog niet bekend. Een volgend kabinet hoeft niet te bezuinigen... zegt een groep deskundigen van het Centraal Planbureau... de Nederlandse Bank en een aantal ministeries. Reden is het beleid van het kabinet in de afgelopen jaren... en het herstel van de economie. Als het nieuwe kabinet meer geld aan bepaalde zaken wil uitgeven dan nu... bijvoorbeeld aan defensie of zorg... dan moet er wel ergens worden bezuinigd. In maart volgend jaar zijn er weer verkiezingen. Een Amerikaanse vrouw moet vier maanden de gevangenis in... voor het bedreigen van de Britse natuurkundige Stephen Hawking. Ook mag ze niet bij hem in de buurt komen... en mag ze acht maanden geen contact met Hawking opnemen. De Amerikaanse zou hem al jarenlang bedreigen. Deze week verscheen ze plotseling op het Canarische eiland Tenerife... waar Hawking een lezing hield. Daar werd de vrouw opgepakt. Het weer dan nog. Vanavond klaart het op. Het blijft op de meeste plaatsen droog... Morgen aardig wat zon, soms wat regen. Het gaat morgen ook flink waaien en het wordt maximaal 19 graden. Zondag gaat het minder hard waaien. Dit was het... CFM dan. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De meeste dagelijkse files zijn wel opgelost. Alleen zijn er problemen met de keteltunnel en die ligt op de A4 tussen Rotterdam en Den Haag. Door technische problemen is de tunnel in beide richtingen dicht en moet je dus omrijden via de A13. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat nog twee kilometer file bij knooppunt Gorkum door een ongeluk. Daar is de parallelbaan dicht. Tot zover de verkeersing.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 Voluntarily I concentrate The clock is ticking, it's last couple of clocks, and there won't be a party with the weather in front. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out time. The shallower it grows, the shallower.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 IFM's antwoord, 106.9 FM. Just kidding. Maakt Want de zon schijnt! Dus pak je, pak je radio. ren naar Frans en zet hem op 106,9. 106,9. Yeah. Zie je hem 24 uur per dag. hete zomerlicht. Oh yeah. oh yeah. he Every time I knock, he can let me in. For the real All the realistic gifts You probably still don't me With my hands around your neck Can you feel the warmth? Yeah As my kiss goes down You like some sweet alcohol Where I'm coming from Yeah There's a the darker side of me That makes you feel so numb Cause I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 in Fire in a Missoula Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que hiciste, que no puedo conformarme sin poderte Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, ¿Lo que conseguirás que no te nombre nunca más? Decir que una mujer cambió mi suerte, se Ik wil niet meer van je houden. Ik van je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 Mis amores, venta mía, que hiciste que no puedo conformarme sin poder Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, ¿por qué conseguirás que no te nombre nunca? Mi sufrir De reina pagaste mal a mi cariño tan sincero.